Seldom seem to smile, I don't know why. Cause I've been love you more Every day I love you more. Ik open mijn ogen en zo kom ik heen naar iets dat ik herken. Ik herinner me niets van hoe ik hier ben gekomen of waar ik ben. Voor een afgrond. Achter me wat lijkt op een weg terug Maar iets in het landschap dat zich hier ontvouwt Het laat mij niet meer los, de belofte aan jou and she Bieden om terug te gaan. Genadeloos hard is de regen van woorden die me dwingt om stil te staan. Ver is de pleksem die mij af wil leiden, maar ik zie haar niet. Maar mijn hoofd is de teugels van mijn hart al lang kwijt. De verte, mijn adem in. Je hoorde, Marco, we zaten net met stilte voor stom. Het is vijf uur geweest, het is het weekend in met Niels en Karim. Alleen, Niels is ziek, maar ja, ja, ziek. En is Kevin er? Kevin, laat je horen. Goedenavond. Oh, dat klinkt ook al heel lekker. <coughs> ja, mijn stem is een beetje... Maar voor de rest gaat het goed hoor. Ja? Tuurlijk, met jou Kijk, ook. heerlijk. Mooi, mooi. De hele week naar school geweest. Heerlijk. Top. Ik heb nog drie weken vrij dan mag ik bij NH Hotel gaan beginnen. Dus Kijk. daar nou ben ik wel blij mee. Dan ga je weer... Aanslag. Aanslag na zes maanden. Beter. Ja. Ja, ik moet ook wel, wel, wel weer werk gaan zoeken, maar... Probeer bij... Uh... Ja, maar wat kan je het eigenlijk proberen? Te Overal. Ja. ja, de strandtent komen weer terug, hè. Dus uh, kijk, dat kan Lekker je verdienen in de Precies. brandende zon. Misschien bij uh, nautiek Ja, dat... Het is een, vast, een vaste strandtent, maar het is niet echt strandtent meer. Het is meer eigenlijk een Westenland. restaurant. Ja. Het is heel mooi, heel lekker ook. Ja, daar ben ik vroeger ja. vaak geweest als kleinkind ja, ja dus. nog steeds ben je wel een beetje klein. Dankjewel. Maar wel 18. wel 18. Ik ben nu volwassen. Ja, precies, op papier. Gaat het ook heel professioneel doen. <laughs> Hoop ik ik ja. voor, volgende maand 19. Kijk. Dus, Hoe uh, je oud toch? Hé, hey, we zijn even oud. Ja, nu wel. Kijk, ik zit uh, een mooie categorie. <laughs> <laughs> nou, je hoorde hier voor Love You More van Maroon En ja, net ook aan het begin van Jordan's Park Battlefield. Een hele drukke uitzending vandaag eigenlijk. We hebben straks rond. Een half zes een interview met Frits Barend en later vanavond hebben we nog een interview met Belinda van de VVD, hier in Zandvoort. Want uh, ja, die brand in Moerdijk, ja. heb je ervan gehoord. Ja, natuurlijk twee ja. keer hè. Het is echt erg want, nou, het is echt erg. Maar al die stofdeeltjes en roetdeeltjes, die zijn er dus ook deze kant op gekomen, het zwaarste ja. deel en ja. Wat gaan we eraan doen? Weet jij het? Ik heb geen idee. Ik ook niet. Misschien gaan we... sneeuwjacht. Sneeuwjacht. <laughs> Wat is het ook alweer? Ja? Geen idee. Ik ook niet. Ik, ik mag die man niet meer, sorry dat ik het zeg. Maar... Van ja. het weer? Ja. Wat was er mis mee? Ja, stom, stomme vraag. Tuurlijk komt er een tocht. <laughs> Schrikkelijke man. En nou is het 10 graden, maar goed. <laughs> en regen, maar. tocht komt door mensen. Maar we gaan nu verder luisteren. En uh, tot zo met Grits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 Sing countdown, engines on Check ignition And may God's love be with you This is ground control to Major Tom I'm Ik de best van... De... Van Smit met niemand zo mooi als jij en daarvoor hoorde je David Bowie met uh, Space Oddity. Heerlijk. En als het goed is, hebben we nu aan de telefoon Frits Barend. Bent ja, u daar? Ja, ha hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we beginnen met uh, u te feliciteren met uw uh, kleinzoon, Sepp. Dankjewel. Dankjewel studist. met Seb. ja. Hoe maakt uh, Seb het en uh, uw dochter het? Uh, nou, Seb doet het fantastisch. Ja. Uh, die eet, piest en poep zoals het moet. Het is een uh, hele flinke grote baby. Ja. Met prachtig, waarschijnlijk rood haar. Kleur van Barbara. Mooie en kleur. En Barbara ja. heeft het op dit moment iets zwaarder, om het zo uit te drukken. Oké. Okay. Dat is... Maar, het, uh, ik bedoel, het, uh, het feit dat je een mooi kind bij hebt, vergoedt waarschijnlijk heel veel. Ja. Want, uh, als ik mag vragen, wat heeft Barbara precies dan op dit moment? Nou ja, die heeft het gewoon een uh, zware bevalling gehad, om verder niet in details te treden. Mm -hmm. En dat is uh, veel vrouwen... Zullen dat weten, hoe zwaar dat kan zijn? Ja. Inderdaad. Um, maar, maar echt heel zwaar. Het is, uh, valt niet mee. Maar, uh, dat heeft even tijd nodig om te herstellen. Maar het gaat, ik is dolgelukkig met dat kind. Kijk, dat, dat, dat is, is belangrijk. Ja. Ja. ja. Als je maar gelukkig bent en ervan wordt. Precies. En hopen dat het snel goed komt met Barbara. Ja, nou, dat gaat. Dat, uh, dat zal even tijd hebben, maar dat komt wel weer goed. Ja. Oké. Okay. Um, u bent, uh, nou, met Barbara mede. ...oprichter van het uh, blad Helden. Ja, klopt. Hoe gaat het daarmee? Nou, Helden gaat eigenlijk uh, fantastisch. Het uh, is ons een beetje boven het uh, hoofd gegroeid. Ja. Uh, het was ja, een gok toen we ermee begonnen. Uh, ja. Ik geloof al anderhalf jaar geleden. En uh, door omstandigheden waar ik verder niet op in hoef te gaan... Hebben het, uh, ...zijn we het zelf gaan uitgeven, Barbara en ik. We hadden de keuze mm -hmm. of het uh, ja, laten springen of zelf overnemen. Dat hebben we gedaan. Dat is een heel zwaar half jaar geweest voor Barbara en mij. Omdat we daardoor ook uitgever waren. En ja. allerlei dingen moesten doen die we dus niet wilden. Waar we ook niet goed in zijn. Uh, want wij zijn goed in journalistiek. In een mooi blad maken. Ja. In leuke ideeën. Mooie verhalen. En gelukkig zijn we dus uh, per 1 januari. We waren natuurlijk al eerder rond. Maar per 1 ja. januari is dat officieel. Zijn we samen gaan met Sanoma. Samen, Sanoma, dat is de grote uitgever. Is voor de helft ingestapt. Ja. Dus... Wij spreken al het administratieve gedeelte, marketing, advertenties, promoties. Al dat soort zaken waar wij ons mee bezig zijn, hoeven wij ons niet meer bezig te houden. Daar zijn we dolgelukkig mee. Ja, dat is een, uh, inderdaad een heel stuk meer rust, denk ik, dan ook voor jullie. Dat is een ont ontzettend hoeveelheid rust. Er waren voor de afgelopen twee weken al drie of vier kleine dingetjes die gedaan moesten worden. En toen zei ik al tegen de mensen van Sanoma, god, dan ben ik blij met jullie. Wat ben ik blij dat we hmm. zijn samengegaan. We hebben ook een voortreffelijke nieuwe eindreflecteur, Manon Koolson, ook ja. weer een vrouw. Net als Barbara, hartstikke leuk vind ik dat. Ik werk graag met sterke vrouwen. Mm -hmm. Dus we hebben nu in de hoofdredactie een vrouw en als uh, ja, belangrijkste redacteur een vrouw. Kijk, nou ja. en, uh, en alle lof tot nu toe voor Marmont Colson uh, die ons door Sanoma is uh, aangeraden en mm -hmm. die uh, ja, full speed er tegenaan gaat. Uh, hoe, hoe vind, wij Barbara hebben wij ook een uh, tijdje geleden ook geïnterviewd en toen stelden ja. we dezelfde vraag die ik nu eigenlijk ook aan u wil stellen. Hoe is het nou om met uw eigen dochter samen te werken? Ja. Ja, dat is, dat heeft, dat is prettig. Uh, en heeft ook zijn nadelen. Want uh, als je het niet met elkaar eens bent. Of uh, een beetje conflict met elkaar hebt. Dan werkt dat privé door. En daar moet je voor waken. En daar ben ik daar redelijk in getraind. Ik weet hoe het is om met iemand heel nauw samen te werken. Met Henk van Dorp heb ik heel nauw samengewerkt. Ja. Uh, dus ik weet wel ongeveer dat een duoschap vereist. Maar dat kan, uh, dat kan vervelend zijn. Want als je dus echt... ...de waarheid tegen elkaar gezegd hebt, dan moet je toch de volgende dag weer met je dochter uh, normaal kunnen communiceren. Dat, dat is wel eens moeilijk, maar we, kunnen daar, we gaan daar heel goed mee om en ik kan niet anders zeggen... ...eigenlijk is het voor 99% aan te raden mm -hmm. en die 1% die overwinnen we wel. Ja, en misschien ja. is het ook al beter als je het met je dochter een uh, conflict hebt... ...dat je het wel, denk ik, dan weer sneller uitpraat. Als met een... Nou ja, ook dat en het prettig is natuurlijk ook en dat had ik met Henk van Dorp ook. En ik hou, <lacht> Zo werk ik überhaupt uh, met mensen samen. Ik hou de, je moet mensen kunnen vertrouwen. Ja. Je dochter kun je natuurlijk als geen ander vertrouwen. En ik hou van een handshake en we gaan aan het werken. Dat mm -hmm. heb ik samen ook gezegd toen wij eigenlijk rond waren. Had ik geen contract nodig gehad. Maar ja, dat is dan met een groot bedrijf. Dan moet er een uh, uh, ja, due diligence en een boekenonderzoek en zo. Ja. En ik heb altijd voor mij hoeft dat niet. Hier heb je, je mijn boeken, je mag je alles inzien. Ik heb niks te verbergen. En we geven elkaar een hand en we vertrouwen elkaar en we gaan aan het werken. En ik moet zeggen: ik heb dat in het televisiegebied uh, met RTL ook eigenlijk bijna nooit slechte ervaringen gehad. Met het met John de Mol ook, prima ervaringen, maar dan een handshake en pas maanden later zijn we het op papier gaan zetten. Ja, dat is ook wel eigenlijk wel, het spreekt, voor zich dat het, nou ja, het spreekt voor zich, het is wel uitzonderlijk, kan ik je ja, zeggen, in deze wereld. Zeker in de televisiewereld. Nou, niet alleen de televisiewereld hoor, ik denk dat het overal is. Ik denk dat, dat op zakelijk gebied ja. er heel veel nou ja, onkruid rondloopt, helaas. Ja, dat is wel. En waarom, vra waarom vraag je, je dan af? Ga gewoon leuk met elkaar grommel, ga leuk met elkaar werken en gun elkaar wat. Ja, daar wordt, wordt alles alleen maar beter van, lijkt mij. Ja, en vergeven wordt word je niet armer. Nee. Um, nou, hoorde ik uh, de baas van RTL, Erland Gohjaar, het laatste bij de wereld daardoor, iets zeggen dat het tijdslot bij RTL 4, dus uh, ja, vanaf half 11 tot en met het, het late nieuws, dat RTL daar nou nog beter in, uh, in moet worden. Ja. Want na Barend en Verdorp is daar eigenlijk gewoon een... Een, een gat, oh, geval, een groot ja, gat zelfs. Ja. ja, ja. Maar ik had eigenlijk een beetje zou, zou u daar wel weer wat, wat willen doen? Bijvoorbeeld met Barbara? Nee, nee, nee. Dat uh, is niet... Uh, ik denk ook niet dat we dat weer gaan doen. Ik denk ook niet dat ze ons dat gaan aanbieden. En, dus ik hoef er ook niet over na te denken. Maar dat is niet mijn ambitie, meer. Ik merk dat ik het ook wel heel prettig vind... om uh, twee of drie dagen vrij te hebben voor mijn kleinkinderen. Om het heel burgerlijk te zeggen. We gaan ook een dag in de week oppassen op SEP... Uh, en ik haal Sam op maandag mijn andere kleinsen uit school. En dat wil ik eigenlijk wel zo houden. En dat kan niet als je een dagelijks programma hebt. Nee. En dat offer wil ik niet meer brengen, denk ik. Nee. Maar um, de show Bart en Baart gaat wel door? Ja, die gaat zeker door. Ja. En, uh, maar het is een beetje afhankelijk van hoe Barbara herstelt natuurlijk. ja Maar, zijn maar de nu... show Barbara en gaat zeker door, ja. Zijn er nu nog... Uh, want de opnames zijn allemaal geweest, hè? Nee, tot nu toe we hebben we er dus... Uh, 8 of negen gemaakt. Ja. Mm -hmm. En de laatste hebben we, Barbara kon niet meer, maar was op. Ja. Die was zo zwanger. En dat hebben we een beetje overschat. En uh, ik moet zeggen, Peter Lubbers, de baas bij RTL, was daar uh, perfect in. Ook daar is het allemaal op handshake gegaan. En we hebben gezegd, god Peter, we hebben een afspraak voor tien uitzendingen, maar ik vrees dat het één te veel wordt voor Barba. Ja. Jeroen Frits, het gezondheid van Barba gaat voor. Ja. Geen enkel punt. En zo hoor je ook met elkaar om te gaan. Ja, dat is waar. Zeker als iemand zwanger is, vind ik het ja, ja, een heel, ja, ja. heel normaal iets ja. om dat zo te zeggen. Ja, ja. Jij moet toch voorzichtigheid... Uh... Ja. Nee, en dat waren ze ook gelukkig vast. Alle begrip hadden ze daarvoor. Ja, dat ja, is gelukkig maar. Um, buiten alles staat ook dat u, een uh, om het even over een luchtiger onderwerp te hebben, dat u ook een, uh, een groot fan van Ajax bent. Ja. En uh, ja, goede contacten heeft met uh, meneer, bijvoorbeeld meneer Kruijf. Ja. En uh, ja... Hoe vindt u dat, dat meneer De Boer het nu doet op dit moment? Ja, daar, ik, doe, daar kun je alleen maar uh, lof, trompet over uit. Uh, uh, tot nu toe doet uh, Frank het fantastisch. En daar was ik ook van ja. overtuigd. Ik had Frank twee jaar geleden al gedacht. Het wordt al een hoofdcoach en heeft hij volgens mij ook al aanbiedingen gehad, maar die heeft heel bewust zijn carrière uitgestippeld. En is op het juiste moment daar ingestapt, is daar klaar voor, ja. is daar rijp voor. Ja. Uh, heeft ook nog het voordeel dat hij uh, op trainingen af en toe mee kan doen en wat voor kan doen. En ik weet uit ervaring dat dat zeer veel indruk maakt... als jij een uh, bal over 40 meter mm -hmm. beter nog kan geven dan die speler die erin staat. En als jij in die kleine partijtjes, Johan Cruyff daar meester in... van 5 tegen 5 nog even 7, 8 minuten mee kan doen... en laat zien dat je niet minder bent. En dan ook nog verstand van zaken hebt en het kunt overbrengen... Mm -hmm. dan heb je alles in je om een goede trainer te worden. Ja, en ja. ik ben ervan overtuigd dat Frank dat uh, wordt en is. en Frank is ook een hele ja. luchtige jongen, hè. Gewoon bij spreken gaat dan naar de camping uh, ja. bij Harderwijk. Is nooit buiten zijn schoenen gaan lopen. Is altijd hele nuchtere, downtourist jongen gebleven. Echt uh, hollander. Ik, ik denk dat je dat wel hier in Nederland moet hebben. Want als je een beetje arrogant doet, dan ben je al snel afgeschreven bij de Nederlanders, denk ik. Nou ja, hij mag voor mij ook. Uh, je arrogant is vaak, wordt vaak uh, verward met iemand die zelfverzekerd is. En ik hoop dat Frank heel zelfverzekerd is. ...en ook van zijn eigen kracht uitgaat. En vaak wordt dat nog wel eens arrogant mm -hmm. gezien, ten onrecht. Ja, ja dat is waar. Want ik vind voor het Murillo... ...vind ik eigenlijk niet arrogant, maar Murillo gaat uit... ...van eigen kracht en zegt, ik kom hier om te winnen en wij gaan winnen. Ja. En dan noemen mensen wel het arrogant. Ja, ik hou daar wel van. Ja, ik geloof dat en... Murillo vandaag in, uh, in de beeld, de Duitse krant... Uh, ...als schele Rat is betiteld. Als wat? Als, als schele uh, Buidel of zoiets. Ja, nou ja, goed, dat moeten ze zelf weten. Ja, dan denk ik echt, waarom? Je kan niet ontkennen dat hij... Dat, dat is net als met, Ronaldo, uh, met Cristiano Ronaldo... Die wordt ook als arrogant gezien. En ik hoop van iedere speler die met hem gespeeld heeft. En we hebben van Nisteroy gesproken. Mm -hmm. We hebben uh, Royce van Drenthe gesproken. We hebben van der Vaart gesproken. die mm -hmm. zeggen allemaal dat het zo'n ongelooflijk prettige, sociale, hardwerkende jongen in de groep moet zijn. Die als eerste op de training uh, aanwezig is. Mm -hmm. En als laatste weggaat, keihard traint, altijd voor zijn sport leeft. Alleen een bepaalde uitstraling heeft. En het ook waar maakt. Je kan niet zeggen dat hij het niet waar maakt. En dan heet je gauw arrogant. Ja, bedoel, hij krijgt meer schoppen dan hij uitdeelt, ja. moet je zeggen. Ja, en mag het... Ik, ik, hou, ik hou van dat soort voetbal ja. En mag het als je dagelijks door, ik weet niet hoeveel camera's en fotografen wordt achtervolgd? Ik weet, uh, niet uit ervaring, maar ik heb het van horen zeggen, dat uh, Ronaldo kan niet in zijn eentje uh, over straat. En als Ronaldo met de auto wegrijdt, dan wordt hij gevolgd mm -hmm. door misschien wel team paparazzi Dus Ronaldo heeft... Uh, ...helaas voor hem uh, bodyguards nodig... ...en kan niet zomaar over straat. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Zonde is dat. Ja. Dat is echt, ja, dat is gewoon... En dat was vroeger anders. Ik kan me zeggen, de, de tijd dat wij grote voetballers mee hadden... ...de Kruijf, de Van Bastens, de Gullits, de Koemannen... Ja. Uh, ...kon je gewoon over straat. En dat uh, de rijkaart... ...en dat, ja... ...misschien dat zij het ook nog wel kunnen... ...van Nistro... Kan, ...kon wel over straat. Niet ja. makkelijk, maar kon dat wel maar uh, Ronaldo is echt uh, ork-categorie, buiten-categorie. Ja, net als Messi, denk ik. Net als Messi, ja, ja, ja, ja, ja. Alleen had, had Ronaldo denk ik wel een gouden bal mogen verdienen. Nee, dat Messi hem gewonnen heeft vind ik niet zo gek. Want Messi heeft A met Barcelona uh, een fantastisch jaar gehad. Uh -huh. iets minder WK gehad, maar het gewoon een slechte elftal. Ja, ja. slechte bondscoorts. Nee, vond ik dus niet. Ik vond een enige bondscoach. Ik was zeer gecharmeerd van Diego Maradona. Ja, met sigarentrainingsveld op en zo? Nee, ik bedoel, hij zorgde toch voor heel veel... Uh, zolang hij in het toernooi was, werd er elke dag gesprekken... Uh, werd er aandacht besteed aan Diego Maradona. Hij gaf kleur aan het WK. Ja, dat is waar. Ik hou, wel, ik hou wel van dat soort rebellen. Ja, er zit wel wat in, inderdaad. En hij uh, houdt van voetballen. Hield van, hij houdt van Messi. Ja, ik ben een erg... Ik, ben een, ik hou wel van dat soort uh, zogenaamde... Dwarsliggers. Die geven wel kleur aan het leven. Ja, het, het, het maakt het voetbal leuker om te kijken. Ja. Tot, tot slot, er is vandaag uitgekomen dat uh, Seth Blatter uh, heel erg voorstander is geworden. Ik weet niet hoe. Maar van doellijnbewaking dat hij graag wil dat het ja, snel wordt ingevoerd. Er zijn vier of vijf uh, camera's, of cameratechnieken. En uh, die zijn ze nu aan het bekijken op de hoogste platforms. Wat denkt u dat het gaat worden? Nou ja, uh, iedereen roept het al, maar Misschien is er een firma die heeft gezegd, hier meneer Blatter heb je 100 miljoen. Als wij de doelpalen, mogen, de doelpalen camera's mogen leveren. Want alles heeft bij die FIFA een, een financieel belang. Maar hij heeft toch al genoeg geld gekregen van Qatar, of niet? Uh, dat soort mensen hebben nooit genoeg geld. Okay. Dat soort <laughs> mogen wij u hartelijk uh, danken voor, ja, okay, voor dank. dit interview. Dank u wel. Okay, dank nog, nog een fijne weekend. Van hetzelfde. Tot okay. ziens. Ja. Dag. Ja. ja, en gaan wij uh, naar uh, niemand minder dan Guus Meuls luisteren nu. Met Geef mij nu je angst.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 Even de morgen tellen, zolang ik je niet verliet, vind ik het spel weg met jou.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 Alive. life is for life, bye bye, so not provide. through the talk, shall be passed down, shops youngs, with a little M. forever young, forever young, do you really want to live forever, forever, just let it run, forever, slamming Bentley, they're harshest, I'm gorgeous, But a lost it, oh shit, I'm nauseous, I'm forever, but I ain't went for never forfeit, Us. Google picture yet, I'm picture it, I'm young, forever. I wanna be Bagging van Macon. En uh, daarvoor hoorde je JC met Forever Young. En Guus Meeuwis met Geef mij nu je angst. En dan uh, gaan we een experiment starten, even in. Ja, geweldig. Ja, we gaan uh, eigenlijk ja, ook weer iets nieuws doen. Net als vorige week. Maar nu niet de hele uitzending. We hebben namelijk uh, Goldplay en uh, uh, James Morrison. die een nummer van Michael Jackson gaan zingen. En uh, wij kiezen de beste. Dat is toch gewoon. heerlijk. Goddelijk. Heerlijk. Dat, voelt goed. dat voelt goed. Dat wij gewoon gaan. gaan, gaan ja. kiezen wat goed is. Ja, dat is eigenlijk gewoon het lekkerste wat je kan doen. Eigenlijk wel. Dat gaan we vaker doen. Dan mag, ik, uh, mag ik dan Henkje aan zijn? <laughs> is goed, ben ik... Uh, sorry? Nee, sorry. Oh ja, Erik, uh, Erik. Erik van Tijn. Ja. Dan gaan we nu uh, luisteren naar Goldplay met Billy Jean. Maar eerst zit er nog een, een raar intro in. I Heart Table Tennis. Ja, dat is I van heart Coldplay zelf. I heart radio. Maar het begint nu. Dat was play. Gaan ze nog zelf applaus geven? ook niet. Dat is toch goed? Stel dat je eigen wisten. <laughs> ja, het klinkt niet verkeerd. Nee, dat, dat vond ik ook wel niet. Het is wel echt zo'n go uh, zo Goldplay uh, nummer. Ja, maar was ook het... weer van Michael Jackson. Dat nou, is Meer ja. gezichten. Ja. Maar ik ben benieuwd, want ik heb er nog eentje voor je, Kevin. Dat is uh, James Morrison. Wie kent hem niet van Broken Strings? Uh, ja. Altijd regen wat valt met dit weer. Please don't stop the rain. Nou, in dit geval. Please stop the rain. Oh, goed. <laughs> Sorry, maar daar komt hij. Dat is uh, Man in the Mirror van uh, James Pansai. Oh, I want you to know I'm starting with the man in the mirror I'm asking him to change his ways No mistakes could have been any given If you wanna make the world a better place so Take a look at yourself and make that change by broken heart and washed I dream they fight better place. Take a look at yourself and make that change. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. And no necessary could have been any ever. If you want to make the world a better place, so take a look at yourself and you make that change. I'm starting Place. Take a look at yourself and make the change you gotta get it right while you got the time You can't close your, your, mind That man, that man, that man, that man Oh yeah, oh no Take a no message to the baby man you If you wanna make the world a better place Take a look at yourself and make that. Man in the Mirror van James Morrison. Wie is de beste? Ik vind dat ik de beste ben. <laughs> dat vind ik ook. Nee, ik vind net James Morrison. Maar ik moet wel zeggen... Het vorige liedje is ook goed, maar ze hebben gewoon allemaal twee zo'n aparte stem. Allebei een beetje hees. Ja, alsof ze te veel gesmoked hebben, weet je wel. Hebben ze ook. Nee, <laughs> nee, nee maar... Beetje. Ik weet niet. Ik vind Man in the Mirror vind ik sowieso al een beter nummer dan Billie Jean. Ja. Dus ik denk dat mijn keuze... Heel makkelijk, ja. oh. James Morrison. Ja. ja. Mijn ook, als ik eerlijk ben. Ik vind het gewoon een heerlijk nummer. Dat ook. Maar anders... hij heeft ook wel een beetje de mooiste. Ja, hij heeft wel ja, wat je zegt, heese stem. Ja, apart. Ja. Hoor je niet vaak. Gelukkig niet. Anders zou je... Dezelfde hebben. Ja. <laughs> Dat is ook een beetje een, een beetje Het is wel vervelend als je alleen maar dezelfde heese stem hoort. Ja. Maar goed. Ja. Um, we gaan het vaker doen. Dat vond ik wel een leuk idee eigenlijk om, ja... Elke keer zo'n artiest ...artiesten te nemen, bekende ja. artiesten. En dan gewoon een totaal ander nummer. Wat niemand weet van hen. Ja, want, want ik wist het niet. Want jij wist niet dat Billie Jean in de tour van Coldplay zat. Denk nee, ik. nee. Maar dan ben ik ook niet zo'n Coldplay fan. Uh -uh, ik wel, maar goed. Dat is het. Het is gewoon, ja. Ik hou van Coldplay. Ja, nee. Ik vind ze goede muziek maken, maar. Ik heb er geen CD's van. Nee. Ik wil nummers gedaan, dat illegaal. Zoals het gewoon. Oh. Wat zei ik nu net? Vies, uh. <laughs> Ban illegale games en software. Ken je dat nog? Bik. Dat varken. Met painter Erne de Vries. Ja, dat weet ik niet meer. Zo'n kansloze reclame. Ik Verzin opeens. <laughs> We hebben zo dat ik de, in het tweede uur... Want het eerste is bijna afgelopen helaas. Het gaat zo snel weer als het gezellig is. Oh ja, die vrouw van VVD. Van de VVD, ja. Over uh, ja, wat er is gebeurd qua rook... En of dat gevaarlijk is. En ja, over wat nog meer. Ik denk gewoon over hoe het in 2011 gaat gebeuren. Wat er gaat gebeuren. Ja, want zij komt uit Zandvoort. Zij komt uit Zandvoort... En de VVD is volgens mij de grootste partij van Zandvoort. Ja, dat klopt. Dus ze hebben veel invloed. Ja, verschrikkelijk hè. Ja, doe maar maar de PvdA. Nee. nee. Ik weet niet. Ik weet niet eens meer op wie gestemd hè. Ik ook niet, want ik kon nog niet stemmen. Nee, dat klopt. Vier jaar nog. Het werd mij ontnomen. Anders had ik gewoon binnenkort ik voor de Tweede Kamer mocht, mogen stemmen. Maar nee, dat mocht niet. Maar we gaan er nu uit voor uh, het hele heerlijke NOS -journaal. Gezellig. Kunnen we dit er goed volpraten? Heerlijk. Tot zover het.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 Burgemeester Denis van Moerdijk vertrekt. In een verklaring zegt hij dat hij mentaal en lichamelijk niet in staat is... om na de brand bij chemiepak nog leiding te geven in Moerdijk. Denis komt dit tot deze conclusie na een gesprek met de commissaris van de Koningin in Brabant, Van de Donk. De commissaris heeft Denis gevraagd of hij nu de juiste man is om in Moerdijk burgemeester te zijn. En samen kwamen wij tot de conclusie dat dit niet zo was, Van de Donk. Na de brand bij chemiepak vorige week woensdag was er veel kritiek op het optreden van Denis en andere overheidsbestuurder. De treinbotsing dinsdag bij Zevenaar is waarschijnlijk de schuld van koperdieven. Dinsdag schamte een lege goederentrein een internationale passagierstrein. Vijf wagons liepen uit de rails en de materiële schade was groot. Langs het traject is 300 meter koperdraad weggehaald, blijkt nu. Het Openbaar Ministerie heeft de schade vergoed van negen Somaliërs... die de dag voor kerst ten onrechte werden opgepakt op verdenking van terrorisme. Ze waren gearresteerd op basis van het bericht van de inlichtingendienst AIVD... dat Somaliërs plannen hadden voor een aanslag. Er werden twaalf mannen opgepakt. Drie anderen blijven wel verdachten, maar ook zij zijn vrijgelaten. Oud wielrenner en ploegleider Peter Post is overleden. Post is vooral bekend als oprichter en ploegleider van TI Rally. Joop Zoetemelk woonde 1980 de Tour de France als kopman van TI Rally...